Ja luisteraars, dus daar zijn we weer op zondag 5 april 2020 en hier is Jacco, Hé Jacco? Want het lijkt wel zomer. Ja, het lijkt inderdaad zomer hè. Wat een heerlijke dag is dat vandaag zeg. Ik vind het een, ik vind het een hele rare, rare dag, want het is schitterend weer. En ik dacht van, uh, met afstand in, in de oog nemen, dan ga, wil ik toch even wel even naar buiten en een wandelingetje maken. Dus we stapten in de auto en we gingen even ergens een wandelingetje maken. Ja, en toen... Alles, alles helemaal leeg. Parkeerplaatsen leeg. De, de snelweg waar, die, waar we een stukje overheen moesten. Geen enkele andere auto tegengekomen. Parkeerplaatsen waar het al 200.000. Oh, je stottert een beetje. Of je microfoon zit te, te varen of. Of, of uh, is iets met de verbinding? Ja, dat kan ook. Ik weet niet. Hier is niks bijzonders. Oké, ah, oké. Okay. Hoor. Ja. Je hoort mij wel dus goed. Dus, uh, ja, Ik hoor je ik hoor alleen af en toe groeilijke lawaai er doorheen. Lawaai er doorheen? Ja, ja. Ik, ik hoor alleen jou. Want normaal hoor ik mezelf ook door de koptelefoon. Maar af okay. en toe hapert de uitgang van de koptelefoon. Daar merken de luisteraars niks van. Maar uh, soms, uh, meestal hoor ik alles rechts. Jou hoor ik nu ook rechts. En soms okay. hoor je ineens prut en ineens uh, hoor, hoor ik het uh, gewoon door alle twee de, de luidsprekers van de koptelefoon. Of, of hoofdtelefoon, hoe je het noemen wil. Maar goed, dat maakt niet uit. Alloaradio.org. En we zitten ook op Alloaradio.nl. Alleen, uh, ja, org is wat uitgebreider. Luisteraartjes. Uh, ja, jullie hebben vanmorgen, heb ik uh, twee uur muziek geplaatst, zoals jullie weten. is echt de moeite waard. Ik vond het echt uh, goede muziek. Het is allemaal rechtenvrij. Die vallen allemaal onder die licentie van Creative Commons, en die mag je delen, die mag je kopiëren. Alleen, je, je mag ze niet verkopen. Niet voor commerciële doeleinden. En voor de rest mag je er alles mee doen wat je wil. Ja, en er zijn ook liedjes die je niet altijd mag mixen. Ja, voor eigen gebruik mag het altijd, maar niet voor het publiek. Want dat vinden uh, sommige artiesten niet altijd leuk. Oké, okay, dat snap ik best, onze verkrachten in feite. Jouw uh, muzikale uh, compositie, natuurlijk, hè? Jouw, uh, jouw mix of jouw opname. Maar goed, ga verder, uh, Jacco. Uh, uh, ja, het was stil op straat, dus begrijp ik. Ja, het was stil. Normaal, uh, normaal zeg maar, je zag wel uh, groepjes wielrenners, dat wel. Ja, okay. en, uh, maar op de parkeerplaats waar normaal toch 200 plus auto's staan, stonden dus overal 10, 10, 15 auto's. En dat was het wel eens een beetje. Sowieso altijd wat verder weg, zeg maar. Dus ik rij hem door en ik parkeer hem ergens in de zandweg. En dan gaan we achter een bot. Wat zijn we toch een braaf volkje, hè, wij Nederlanders. Dat we ja, zomaar en... alles doen wat Rutte zegt. Nou, ik, ik, ik, ik heb wel... Ik heb, op Twitter heb ik toch alweer foto's zien langers komen vandaag van... Uh, politie die toch overvolle parken gaat, moet afsluiten. Mensen naar huis moet sturen... En ergens een strand, waarbij ze toegangswegen af hadden gesloten hmm. en, en mensen naar huis sturen. Ja, dat is uh, ja, het is Ik snap best wel hoor dat mensen naar buiten willen. Ik snak er ook naar. Ik ben ook wel. Oh, pardon. Ik ben ook wel buiten geweest. Even. Maar uh, ja, het is zo lekker, ik heb vanmiddag nog even in de tuin gewerkt heb ik de appelboom voor de helft gesnoeid, maar de rest doe ik morgenavond wel als ik thuis kom of morgenmiddag. Want ik ga morgen werken. Als ik tenminste niet naar huis word gestuurd, want ja, mijn verkoudheid valt best mee. Het is alleen af en toe dat er, uh, mijn neus een beetje snotterig is, maar mijn hoesten is een stuk minder, want met dit weer, dan heb ik er veel minder last van, of helemaal geen last. Dus ik hoop dat mijn baas me niet naar huis stuurt, want ik wil graag werken, ik verveel me dood thuis. Het is wel lekker, je kan lekker uitslapen, maar ja, ik kan niet zomaar weg, weet je. Uh, ja, ik bedoel, kijk, je hebt al wel geen controle en ze doen daar waarschijnlijk niet moeilijk over. Maar ik laat wel, ja, oké, okay, kou of niet, ik voel wel, voor mijn gevoel, laat ik wel mijn collega's zitten, weet je. ja. En ik werk toch de eerste twee dagen van de week in mijn eentje. Dus wie, wie moet ik nou aansteken of wie moet mij aansteken? De Grote Marktstraat, daar lijkt het wel zondag door de week. Dus daar lopen maar heel weinig mensen doorheen. De enige wat je s' ochtends en s avonds ziet, is mensen die van en naar hun werk fietsen. Dat was het enige. Ja. Ik heb het over de Grote Marktstraat in Den Haag, dames en heren. Vlak dus bij het stadhuis en binnenhof namelijk. Dus. Ik wil. Nee, ja. is ook heel rustig. Ik wil in de toekomst een keer in het Engels uitzenden voor de mensen wereldwijd. Het is gericht op, uh, op alle mensen op aarde, kan. Van Noord tot Zuid en van Oost tot West. Maar nee, is het dan in het Engels? Ja, ken Engels, neem ik aan. Ja, ja oké okay. Oh, sure. Uh, or uh, English uh, speaking. Listeners, I have a surprise for you, uh, we make sometimes a uh, English uh, program in English language, so everybody who speaks and understands uh, English, welcome with Aloha Radio, and now we carry on in Dutch, okay, I promise you, next week in English, okay, okay. Nou oké okay, mensen, we gaan weer uh, over uh, op ons eigen taaltje. Dus uh, ja, oké. Okay. Dus ja, het was dus stil, begrijp ik. Nou ja, hier, ik merk wel dat er wat minder mensen lopen. Ik was vanmiddag even, nou ook naar Albert Heijn, maar er stond een hele rij buiten te wachten. Ik denk, nou, dat gaat me te lang duren. En dan gingen toch weer hier en daar wat mensen te dichtbij staan. Ik denk, nou. Ik kom vanmiddag wel even terugwijzen. Dus daar ben ik uh, een uurtje geleden nog even gegaan. En toen kon je wel naar binnen. Zonder maar een rij van twee of drie mensen. Dus. Maar als er eentje uitgaat, dan mag de volgende er weer naar binnen. Dus uh, ik denk, nou ja, mooi opgelost. Weet je wat wel grappig is? Er is uh, uh, ergens in de buurt van, uh, van Radio Kootwijk, waar jij toen ook bent geweest, bij het centgebouw hmm. en zo. Iets verderop in de bossen, daar stikt het sowieso van. Uh, van de wilde zwijnen. Ja. En uh, er is een wit wild zwijntje geboren. Een witte, een albino. Dat gebeurt niet zo heel erg vaak. Ja. Een paar jaar geleden. Leuk man. Een paar jaar geleden is die. Uh, is er ook eentje geboren. Helaas heeft hij niet, niet zo heel erg lang geleefd. Maar. Uh, ja, er is er weer eentje. Uh, weer eentje gespot door. Uh, en misschien dat, dat, dat er wel foto's zijn. Wat ik zeggen wou. Hè? Ik, uh, ik ben in het verleden. Uh, een paar jaar mollenvanger geweest. En. Uh, ik heb één keer een albino mol gezien. Ja, kan? Ja, een mol. Ik kon hem niet te pakken krijgen. Want hij kwam. Uh, hij gaafde dus sowieso mols op En ik zie hem er zo uitkomen. Ik denk: krijg nou wat. Denk Nee, die, die, die laat leven. Die, die red ik, want ik had hem zo uit kunnen wippen. Je hebt er een techniek voor, dan moet je tegen de wind instaan. dus voor die molshoop staan. En heel voorzichtig lopen, dus zo min mogelijk bewegen, want ze ruiken je ook, hè? ook al zitten ze onder de grond. En dan steek je voor die gang, dus als die nog in die molshoop zit, en je steek je schep in die gang, want die zit maar 10 centimeter onder dat gras, zeg maar. En dan, en dan kan hij niet meer weg en dan schep, schep je dat uh, grond omhoog en dan gaat die mol die vliegt mee en dan geven we hem een pats, een, een klerenklap voor zijn hartzus. Nou ze merken er niks van, ze zijn zo duwd als een pier. En ik heb er ah, nou, per jaar 100, 150 mollen vermoord. Dus uh, en dat alleen maar om het gras te redden. Ja, schandalig eigenlijk. Maar ja, als ik het niet doe, doe toch een andere. Dus in het begin voelde ik me wel een beetje een dierenbeul. Waar moment denk denkt, ja, die beesten voelen, die klopt toch niet. Nou, wat ik wel apart, ik wel apart vind is dan, uh, zeg maar... Uh, uh, dat, zeg maar, dat soort dieren... Dat de dieren bijvoorbeeld zoals zo'n wit wild zwijntje, zeg maar. Ja. Dat die, die dan... Uh, dat uh, dieren waarvan het eigenlijk... Ja, Ziekelijk zijn. Ik bedoel, je hebt ook dieren die worden. Je hebt ook bepaalde dieren, bijvoorbeeld, die worden geboren, uh, wit geboren omdat ze wit zijn. Zeg maar. Ja. Nou, ze hebben die geen zwakkere gezondheid dan? Omdat ze geen pigment hebben en dergelijke. Want ik, neem nou, aan ik de, weet wat... Nou, ook dat ze, ro wat... ze rode of blauwe ogen hebben. Als het goed is. Nee. Ja, van het zwijntje heb ik, heb ik het niet gezien inderdaad een echte, er is natuurlijk een verschil tussen gewoon wit geboren en een echte albino zeg maar een echte al, albino heeft uh, vaak ook, ook zeg maar uh, rode ogen maar dan ook een heel erg wit tandvlees uh, heel erg ro roze rood tandvlees en heel erg roze rood pootjes zeg maar hmm. weet je wel onderop uh. ik, maar ik, ik... ja hij valt weer weg ja, ik heb hier ook echt ontzettend veel uh, lawaai op mijn koptelefoon. Alsof er een, een brommer daarheen ja. reist. Ja, ja. Ik, ja, ik hoor het niet. Dus ik, hoop, ik weet niet of het ook op de opname zit. Als, weet we, ik ook... als we stil zijn... Dan staat hij op uh, 49, 50 zo. En okay. als we praten, dan komt hij ongeveer tot uh, 6 decibel. Of min 6 okay. uh, decibel. Dus, uh, ja, een brom zit er altijd al in. Maar dan uh, merk ik het pas als ik zeg maar uh, te hard opneem. En ik draai okay. hem terug en ik zet die andere knoppen weer open. Dan uh, zie brom helemaal op de achtergrond dan hoor je het pas als het heel stil is. Dus uh, haper ik ook bij jou of, of niet? Nee, jij hapert niet, maar op het moment dat ik begin te praten. dan lijkt het net alsof er een keiharde brom erin krasten En Gelke. dan hoor ik echt. Heel... Ja, heel zien raar. Dat ze... Want, hoor je ook jezelf door je koptelefoon? Ik hoor mezelf niet. Nou, ik hoor mezelf dan uh, ook niet. Normaal wel. Maar nou ja. ik, ik hoor jou dan door mijn rechteroor. Vandaar dat we de opname in mono hebben gedaan. Dan is het lastig als je stereo zit te luisteren. En als het gesprek toch wel altijd in mono via de microfoon. Ik kan er wel stereo van maken. Maar ja, weinig uh, uh, soelaas. Maar de muziek is meestal stereo. Nou ja, als ik een muziekje draai, dan wordt het gewoon mono. En als het alleen een muziekprogramma is, dan neem ik het met één computer op. Of nee, met twee, zonder mengtafel. En dan neem ik wel een stereo op. Maar het is een leuk programma geworden, want ik heb twee uurtjes terug zitten luisteren. Ik heb echt zitten genieten, man. Want ik had ook vaak liedjes tussen dat ik denk, jeetje, want ja, je kunt ze niet altijd van tevoren uit luisteren. Ik maar... vind het altijd om in copyright-vrije vri muziek. om daar leuke muziek in te vinden. Ja, er zit ik... uh, muziek bij. Echt heel veel muziek. die zo geschikt zijn. om in de top 40 uh, terecht te komen. Vind ik. Ja. En uh, ook hele aparte experimentele muziek heb je. Uh, en een beetje vreemde muziek. Maar, ja. maar dat maakt het juist zo leuk. Weet je. En je ja. mag het gewoon uitzenden. zonder uh, dat je ervoor hoeft te betalen. En die. Artiesten vinden dat alleen maar leuk, want voor hun is het gratis reclame. En die ja. mensen leven vaak eh, best wel een beetje armoedig hoor, want eh, ik heb gelezen dat die lui die eh, verdienen geld niet zozeer met plaat opnemen, maar met optredens, daar moeten ze het van hebben. En er zijn in Nederland zoveel muzikanten, beroepsmuzikanten. Daar valt weinig mee te verdienen, want de concurrentie is zo groot. Er zijn eigenlijk veel te veel beroepsmuzikanten in Nederland. En uh, ja, dus uh, de spoeling is een beetje, nou ja, dun niet. Maar er zijn uh, meer aanbod als vraag, zeg maar. Ja, natuurlijk. Ja. Uh, er zijn echt heel veel... Uh amateur... Uh, muzikanten ook, zeg maar... Die, uh, waarvan je denkt van... nou, ik heb op tv wel een slechtere gezien. Nou, dat ben ik helemaal met je eens. Ik zag ooit een keer... Uh, je kent dat... je kent dat nummer wel van... van Radiohead, Creep. Ja. En dat vind ik op zich al een heel mooi nummer. Mm. Uh, maar ik zag toen een keer... Uh, dat nummer werd een keer gedaan, gewoon... Door een zwerver op, op straat. Hmm. Die had, die had uh, een, een, een gewone een gitaar bij zich. Uh, een, uh, een oude, oude man. Ja. Wat zeg je? Een? Dat was een oude man, was dat. Ja. Echt op de leeftijd al, echt 60 uh, al gepasseerd of zo, ah, denk okay. ik. Ja, dat En die deed een versie van, uh, van, van Creep. En die hadden ze dan later in de studio, radiozender uitgezonden. Ik kan je even niet verstaan. Wil je het even, even herhalen? Want ik hoor af en toe haperen. Ja, en ik denk dat op het moment dat jij het haperen hoort, dat ik dan gruwelijk geluid hoor of zo. Een rare gestalte. Ja. Maar in ieder geval, ze hadden die, ja. die gasten dus in de studio uitgenodigd. Ja, okay. Van een radiostation. Radio ja. En daar moet ik dat, dat nummer dan komen laten horen. Ja. Dat was Zo geweldig. Het staat ook op YouTube, dus je kan dat vinden. Okay. Uh, euh, zeg maar, homeless en dan creep. Hmm. En uh, hoe heet dat? Uh, maar het is echt zo gaaf. En dan denk je wel van: Ja, weet je. Ja, jammer dat, dat iemand die de zachte stem. Uh, zou het kunnen zijn, uh, Jacco? Uh, je, je hebt van die uitschieters, dat zie ik aan de volumemeter. Je hebt best een harde stem, hè? Als je iets, ietsje van je microfoon af, dat dat misschien helpt. Want je, je volume is misschien net iets te hard, dat die dan uh, automatisch uh, terug. Uh, weet je, net als dat je hebt met spetteren. Als je zeg maar, de microfoonvolume te hoog zet, dan hoor je toch spetteren door je speakers. Dat knetteren. En ik denk, als je ietsje iets, iets van je, hoeft niet ver, maar zeg maar uh, 10 centimeter verder van je microfoon, dat die dan. Uh, niet Wat? meer hapert. Probeer dat dus. Ja. Eens. eens. Even kijken of dat ja. werkt. Oké, okay, uh, ik heb van die... zo'n zo hoofd, zo goedkope hoofdsetje op de telefoon afgesteld. Ja. Dus, uh. ja, maar die in de... ieder ja. geval... Dus, dus die gozer die, die deed dat. En, uh, ja, dat dan, en je ziet dat wel... Wel, uh, wel vaak. Heel af en toe zie je dat bijvoorbeeld ook... bij, uh, bij de X-factor. Dat, hmm. uh, dat iemand... dat iemand niet... Hé, hey, ik zou je wel vertellen, die koptelefoon die ik heb, ik heb gelukkig dat de doos hier nog liggen, die ik heb, Hij was iets van 80 euro, ja dat klopt, dat is een, een vrij duur merk, Sennheiser, Die heb ze ook voor 40 euro hoor, maar die voor mij was 80 euro, die heb ik nou één of twee jaar, ik weet niet precies, maar voor mij heb ik hem twee jaar van mijn verjaardagcentrum gekocht en uh, dat wist ik niet, maar je hebt twee kabeltjes. De ene kabel, er zit een microfoon in en de andere kabel is alleen maar puur om te luisteren. En dat wist ik helemaal niet. Maar uh, ik denk als je dat, uh, misschien zal dat voor jou iets wezen... Ik zal straks even opzoeken. Want ik daar leg in de tas voor oud papier. Gelukkig heb ik hem nog niet weggegooid, die papier. Ja, ik dat daar staat het type op, dan zal ik het je doorgeven. Want ja. uh, ik heb hem toen bij de, de grootste elektronica kruidenier van Nederland, uh, van MM, weet je. Ik mag geen ja, ik... namen noemen, van MM gekocht. Ja, ik en, moet ze... Je... Ja? Ik moet zeggen dat ik heb er toen eentje uh, gekocht bij, uh, bij een hele goedkope spullenwinkel, zeg maar. Waar je van mm. alles en nog kan kopen. Mm. Uh, en uh, die was maar, uh, maar een paar euro. Uh, alles is daar maar een paar euro. Dus, uh, Weet je wat dat is? Ja. Weet je, die, dat microfoontje op zich is wel goed. Want je stem klinkt helder. Uh, het, uh, beter dan die vorige die je toen had. Want, uh, ja, als je uh, dat draadje wegzakt, dan worden je stemmee heel in de verte. Maar het gaat om, ik denk, de verbinding een beetje hapert. Nou, daar kan jij niks om doen natuurlijk. Maar uh, ik ben, je bij ben nu wel, wel even goed te verstaan, hoor. Ik kan het ook even proberen, gewoon zonder koptelefoon. Dan haal ik er even uit. Dat oh, is gewoon in de microfoon van de telefoon uh, spreekt. Want we, luisteraars, oh. dus we zitten via Skype. Hè. Dus wij zitten wel live uh, met elkaar te lullen. De opname is ook live. Hè. Er is niet geknipt en geplakt, want dat doen we niet aan. Parallel Radio. Wij knippen en plakken nimmer. Ja, mits we een leuke muziekmix maken, dan is dat anders. Maar uh, de opnames zijn allemaal live opgenomen. Er worden natuurlijk gepodcast. Podcast is natuurlijk nooit live. Maar dit is. Uh, het is nu vijf voor acht, zondagavond 5 april 2020. En straks om negen uur staat hij op de website. Dus als je straks luistert is het uh, nou een klein uurtje geleden opgenomen zeg maar. Ik heb de tijd er al bij vermeld dat de mensen na negen uur naar ons kunnen luisteren. De muziek kunnen ze al van genieten, twee uur lang. Nou jongens, echt, ik heb gewoon, voor het eerst had ik echt geniet van mijn, mijn muziek die ik zelf opgenomen heb. Dat is de, de keuze, want ja, meestal is het heel lastig om van tevoren te luisteren, terwijl je aan het opnemen bent. Dus, uh, dus wat doe ik dan als ik een um, non-stop uh, programma maak? Dan luister ik even een paar liedjes, oh ja, die is leuk, die doe ik in die afspeelmap en die vind ik leuk. Nou, die vind ik wat minder, die doe ik niet. En er zit van alles bij, van uh, uh, dance- en trance-muziek tot een beetje jaren 60 achtige muziek. Het is wel, wel nieuw, maar het is een beetje de stijl van uh, jaren 60. De Beatles en de Stones, dat soort muziek uh, is het, zeg maar. Een beetje jazz-muziek zit erbij. Uh, er zit een experimenteel experimenteelachtige muziek tussen, maar wel lekker in het gehoor. Er zit een lekker ritme in. Er zit veel dansmuziek in, dat twee uur durend muziekprogramma. Ik heb een Engelse titel gegeven, Dus DJ Jaap's Sunday Non-Stop Music Show, zo ga ik het ook noemen. Eh, vanaf, eh, ja. ik, ik hoop dat ik genoeg muziek heb dat ik niet steeds in herhaling hoef te vallen want eh, dat vind ik ook weer zo lastig want dan heb je maar duizend liedjes en als je ze allemaal een keer gehad hebt dan horen de mensen steeds hetzelfde Ik denk je, nou, die heb ik vorige week ook al gehoord dus ik ga een beetje zoeken naar een website met vrije muziek waar duizenden liedjes op staan misschien heb jij nog een tip ook voor de luisteraars die dan gratis muziek kunnen downloaden legaal weliswaar Nee, ja, ik had ooit een uh, favoriete zender, dus, maar ik weet, weet ik zo. 1, 2, 3 niet uit mijn. Ja, was dat niet. Uh, Jamendo ja of zoiets? Jamendo.com. Je, je had ook zoiets van, van. Music Archive of zo? Ja, dat klopt. Hè. Ja, ja, klopt. Er uh, zijn diverse websites die uh, copyrightvrije muziek aanbieden. Uh, maar er, er zit nog wel verschil in. Want je hebt zeg maar een site. Je die muziek downloaden en die mag je gewoon pakken. Als jij de, taart even de tijd even door uh, de muziek aan. Okay. Maar dan Wil jij even, even vijf minuten de tijd vol lullen? Want dan kan ik Inkrit even helpen. Ja. Ja? Dus uh, zeg maar wat, maakt niet uit wat. Doe, doe maar even uh, totdat ik terug ben, ja? Ja, ja. <laughs> Tot zo. Nee, er, zijn, er, zijn dus wel, er zijn dus wel websites waarbij je uh, gratis muziek kunt downloaden, copyright vrije muziek, die je dan ook voor diverse doeleinden gebruik mag maken, maar dan moet je altijd wel heel erg goed uh, kijken uh, bij de licenties, want je hebt zo'n zo zo website waar je dan uh... ja, wij, uh... Dan kunnen we per artikelen. downloaden, luisteren, maar ook uitzenden. Zolang je geen geld uitzenden. Dus je moet altijd veel welke zit, welke rechten Even. en dat verschilt welke rechten tussen welke rechten de ene band heeft dan de rechten heel erg beperkt en de andere band daar mag je echt alles van de muziek mee Bij jouw kijk. Je hebt ja YouTube biedt ook een kruis. Dat is niet te maken, maar het is wel heel .Echt heel erg uitkijken. Beperkt, heel snel. Ja. Hier zijn heel kritisch. En vogels zien en de aardappel. Vogel uit. die kwamen van een CD met vogel Eigen. Het vogelgeluid dat eronder zat, dat is hoe ze het bekend hadden. Dat nee? uh, uh, lukte dus wel. En, uh, ik kon die film dus niet uploaden op YouTube, omdat ze het uh, muziek daarop uh, kon doen. Ik denk dat ze het geautomatiseerd hebben. Dat ze het uh, ja. Ja. meer opvinden of zo, wat van meneer dan ook. Want ik ja, weet niet ja, hoe ze daar ja, ja. Maar YouTube, dat ja. een filmpje. Dus. Ja, raar is dat, hè. Ja, ik kom net nee, binnen, hoor. Ja, uh, nee, nou, ik, ik had het erover. dat Ik had ooit een keer een, dat, ja. een, een, een natuurfilmpje gemaakt. Ja. Van vogels in de tuin en zo. Ah, okay. ja, ja Het was heel mooi, maar de, in het filmpje zelf zat niet zo heel veel geluid in, zeg. Maar, ja, ja, ja. Dus ik had thuis een cd'tje liggen, die had ik ooit gekocht voor 5 euro alleen maar uh, twee uur lang of zo, alleen maar vogelgeluiden ja oké okay. ja. in diverse, in, in, diverse uh, in diverse dingen, delen ja. opgegaan, zeg maar. ja. En dus ik had ik had, ik had uh, van, die, van die cd een heel klein stukje vogelgeluiden gepakt en onder dat filmpje gezet ja. filmpje werd gelijk geblokkeerd op youtube wel geluk. Dat het geluid. Ge zijn, want deze vogelgeluiden staan op die en die cd... en daarom mag je het niet gebruiken. En als dus het vraag... naar, ja, maar als je het nou ja. zelf opneemt dan... Nou als je bijvoorbeeld in het bos rondloopt... en je hoort vogels en je goh, leuk, mooi geluid. En dan nou mag... Mag het... Maar hoe weten ze dat dan? Dan kunnen ze het dan niet controleren. Want ja, nou, die... dat, dat is dus de vraag die ik heb. Hoe ja. weten ze ja Ja. Ik, hoe... ik, ik denk dat ik het wel weet... Uh, maar ik weet het niet zeker. Het is hetzelfde als met als je foto's online zet... Ja. In, in de film... zowel als in foto... daar zit, in, zit metadata in. Ja. En dat is... maar data... die de, door de, bijvoorbeeld door de camera... wordt toegevoegd. Of door de software wordt toegevoegd. Ik heb... Ja. En het vogelgeluid van de cd... Ja. heb ik gemixt... in Windows Movie Player. Oké. Okay. Ik, ik heb het idee dat... toen uh, Windows Movie, met Oh, je klinkt heel slecht nu. En af en toe hoor ik niks. Het ik is heb een... het idee dat ja. toen, toen Windows Movie player, dat bestandje wegschreef op mijn harde schijf, dat ze toen in de metadata van het bestandje dat daarin terechtgekomen is, dat het om die en die cd ging. Nou, ik weet wat ik ook een keer gehad heb. Ik heb, ik, ja, ik heb toch een keertje een uitzending uh... Een videocast gemaakt. En toen heb ik het geluid apart nog eens een keer opgenomen om het gewoon als podcast, geluidspodcast te maken, radiopodcast. En het beeld en geluid heb ik toen op YouTube gezet. Uh, ze lieten het wel staan. Staat er trouwens nog op? Ik dacht dat dat 2018 was of zo. En het mooie was, ik kon zien dat een aantal liedjes niet. Uh, ...niet legaal waren omdat er rechten op zaten, maar, maar nou heb ik ook begrepen, als ik het goed heb begrepen... ...dat liedjes waar rechten op zitten, betalen hun. Dus, dus of je haalt het eraf, of je laat het zitten, maar dan hebben hun de rechten erop... ...zodat de auteursgerechtigde toch zijn centjes krijgt. Nou, dat heb ik het maar zo gelaten. Dat heb ik ook met een filmpje gedaan met een schaats evenement. Met een liedje Winter Tale van Queen. En er ja. stond ook bij van... Ja, er komt reclame bij voor Apple. Dat de mensen muziek van Queen kunnen kopen via Apple. Accepteer je het niet, dan moet je het liedje eraf halen. Dat heb ik erbij geklikt Ik accepteer dat. Want het is van Queen, niet van mij. Dus nou, als Apple daarmee akkoord gaat en die zal wel iets... Uh, zaken doen met uh, YouTube denk ik, dan ga ik wel akkoord, dat doe ik niet moeilijk, ook. het is mijn liedje sommige, niet. Dus. Sommige dingen, sommige dingen ja? klop, klop, kloppen eigenlijk ook, ook niet, want ik had zelf, ik had een natuurfilm gemaakt van grazende herten op een wei mm -hmm. en er uh, uh, dus was niet echt veel geluid bij die film, zeg maar. Die herten, maar mm -hmm. Het was niet veel geluid. Op de website van uh, Nature Sounds for Me ja. heb je een soort van spelertje mm. waar je zelf muziek mee kunt maken. Mm. Dan kun je dus zelf muziek maken. En je... ja. Ja, af, en toe, af en toe valt je stem weg en ik hoor af en toe. Äh, äh, äh, äh, äh, äh, äh, äh. Ja, en dan hoor ik dus teringlawaai. Ja, rare stilte. Hoe zou dat komen, joh? We zitten gewoon via Skype. Ja, oké. Okay. Is Skype dan zo slecht? Maar ik snap niet, jij hoort nou wel zonder problemen, zonder stotteren en wat dan ook. Uh, ja, het ligt niet aan jou hoor. Ik bedoel, we uh, hou me te goede. Maar ik vind het wel vreemd. Ja, het kan, het kan je, zijn oh, dan. Oh, oh wacht eens dus nou. even. Werk jij via uh, de wifi van je telefoon of via de verbinding van de telefoon zelf van de gsm? de wifi. Via wifi. ja ik ook, ik heb ook wifi. ja ik, ik werk dan via mijn computer nu dan, want uh, ja ik bedoel, uh, kijk dat uh, die ene computer, daar dus zit ik met jou op Skype waar ook de muziek van uh, gespeeld wordt, en de tweede computer, mijn gewone pc dan, die neemt alles op voor de podcast. Dus ik werk nu met twee computers en in de toekomst wil ik met twee laptops werken. Dan de een voor de Skype, de ander voor de muziek en de derde, dus de hoofdcomputer, die neemt alles op of die zendt alles uit. Oh, je moet straks, als je tijd hebt, dat uh, die uh, webadres, uh, want ik vergeet uh, vaak weer om uh, die muziek te kunnen doen, weet je wel, je net over had. Ik ben ja. de naam alweer kwijt hoor, maar <laughs> ik vergeet het altijd weer. Of je dat even straks wel intypen in de, in de chat van uh, Skype. Dus uh, dat kan dan ga ik dus uitproberen vanavond even een beetje oefenen. Dan, misschien, dan hoef ik helemaal geen, uh, ja, ik had een keer een, een hele goedkope uh, audiostream. Voor 55 euro per jaar, dan kon ik tot 1000 luisteraars wereldwijd, kon ik tot 1000 luisteraars bereiken. Ik had er nooit meer dan uh, twee of drie maar <laughs> soms vijf Weet was jij de enige luisteraar, of iemand van Ridder Radio, die luisterde dan. Nou ja, als dit een gratis ding is, ja, dan kan ik gewoon onbeperkt muziek draaien. En dan kan mijn computer gewoon dag en nacht blijven spelen. Ik weet niet of dat mag bij hun, maar. dat was wel leuk en dan kunnen de mensen chatten onderling gezellig met elkaar. Net zoals dat ze dat met Ridder Radio doen, nee zo. Ja, ik weet ja ik het wel. Oh, ja apert weer. Ja, dat is uh, Ik weet wel dat er we... over die Zit kanaal... er kabeltje nee. van jou wel... Uh... Zit er geen breuk in je kabeltje dan? Uh... Nee, want er zit... nou zit er geen kabeltje aangesloten gesloten. Oh, je zit uh, uh, nou met je... Oh, je zit nou via de microfoon van je telefoon. Uh, dus rechtstreeks via de microfoon van mijn uh, mobiel. Oh, nee, dan, dan is het dat niet. Ik denk, de dus verbinding, ik denk gewoon de verbinding ergens... Uh, niet lekker zit ergens... Uh, waar, ja, weet ik niet. Ja, uh... nou, wat, wat ik zei, we hadden het net... Uh, voordat we begonnen met uitzenden... hadden we het over Twitch. Oh ja, Twitch. En Twitch, en, uh, Twitch is ook wel... Uh, bijvoorbeeld op Twitch heb je tegenwoordig... Ja. wat heel erg populair is... heb je bijvoorbeeld uh, de avondkroeg en hmm. Dat is dan zo'n kanaal op Twitch, waarbij gewoon constant uh, muziek uh, wordt gedraaid. Wat ik het apart vind, is dat dat gewone muziek is en geen Kun uh, kan, kan jij het spellen, Twitch, voor mij, Twitch? T-W-I-C-H? -t -w nee, uh, ja. Ik ga even kijken, ik ga het even uh, kan controleren. Je, kan je het eventjes uh, op, mijn, uh, op de chat even in, invullen van de Skype? Ja, ik ga even de link invullen. Ja, doe maar, want dan kijk ik straks even. En dan ga ik het even uitproberen als ik de boel heb opgeloot naar Archive. Want via Archive uh, ja, heb ik uh, iets veranderd. Ik had eerst het spelertje geëmbed op de website van de Radio. En uh, als je naar aloaradio.nl gaat... Want ik heb nu ook een HTTPS in plaats van http, Want die zijn niet beveiligd. En ik ben geschrokken, want ik kon mijn wachtwoord zien... En ik denk, oh, dat is niet goed. en nou, dat kost wel 15 euro per jaar extra. Maar goed, dat maakt ook niet uit. Want die website kost ook maar drie tientjes per jaar. Dus dat valt er nog mee. En uh, wat heb ik toen gedaan? Dan heb ik die 15 euro betaald. En dan kreeg ik die SLL-code, of weet ik veel hoe dat heet. Dat doen hun dan daar zo bij die host. Van uh, oneurohosting.nl uh, en dan heb ik een uh, Alauaradio.nl en daar staan uh, de Twitter op. Daar kan je de nieuwsberichten wat ik invoer lezen. Je kan het reclamefilmpje zien, het promotiefilmpje van Alawar Radio in het midden. En aan de rechterkant, daar zit uh, uh, um, hoe heet Spotify. Het zijn allemaal liedjes uit de jaren 60, 70 en 80 op. En als je, als je. Ik heb een gratis abonnement, dan hoor je al af en toe reclame. Maar goed. De eerste maand hoor je geen reclame. De maand daarna, als je geen betaalde abonnement neemt. hoor je af en toe reclame tussendoor. Maar dat maakt mij geen fuck uit. Maar ik kan de liedjes wel helemaal horen. En mensen die geen abonnement hebben, geen gratis abonnement. horen de liedjes maar 30 seconden. Nou heb ik een lijst van ongeveer 75 liedjes uitgekozen. Ik heb ze niet zelf samengesteld, maar gewoon gezocht naar muziek tussen de jaren 60 en 80 in die heb ik erop gezet en uh, geweldig man als ze weer niet uit zijn dan kan je toch luisteren naar commerciële muziek dan hoef je alleen maar gratis aan te melden bij Spotify alleen ja je hebt dan wel als die maand om is dan wel ...om de twee, drie liedjes wel een reclame van Spotify... ...maar ja, op de radio hoor je ook reclame, dus... ...en anders moet je maar gewoon een betaalde abonnement nemen... ...en dan kan je gewoon luisteren wat je zelf leuk vindt. Maar als je dan op de... banner klikt boven... ...in, van aloaradio.nl... ...dan kom je op aloaradio.org... ...en daar zat nog veel meer... ...en daar zat onder andere de podcast op en dan ga ik de Engelstalige ga ik dan en dan ga ik pesten die doe ik op aaloweradio.nl en op aaloweradio.org doe ik de Nederlandstalige dan moeten de mensen wel kiezen wat is het een of het ander en dat vind ik leuk ja om te pesten ik bedoel ik wil eentje een beetje meer internationaal maar dat mensen wel weten oh het is van dezelfde podcaststation weet je wel en dan wil ik een beetje wereldwijd ook bekend worden Althans wij. Wij dan, hè. Ik hoop dat we nog een paar leuke mensen erbij kunnen vinden die ook willen podcasten met ons. Dat lijkt me wel leuk. Je En uh, niet te veel mensen, maar als zou er twee bij komen. Zou het zou leuk zijn als je het met z'n zessen doet. Met zes, zes mensen, mannen, vrouwen, maakt niet uit. Uh, met z'n zes, met zessen. En dat ze elke, bijna elke dag al een podcast hebben, al ze maar een uurtje. Van, dan is Pietje en dan is Jantje en dan is Marieke en dan is Joke en dan Truus en dan weer Herman en dan weer Jaap en dan weer Jacco en dan weer eh, en dan, eh, een hele rijtje gehot. <laughs> en die kan ook eens een keer gezamenlijk doen hè, met z'n allen tegelijk of zo en dan een beetje keet maken. Er ja. Ja, zijn heel veel sites hoor, die dat doen alleen draaien ze dan commerciële muziek maar dat is dan zo'n besloten kring weet je wel. En ik heb vorige week vrij. Nee, vorige week zaterdag bij Nelly op de chat gezeten. Want Nelly was net klaar met de uitzending. En uh, toen heb ik, uh, ja, er zat er nog een paar bekenden van Ridder Radio bij. Maar ik was gisteren, ja, ik had helemaal geen tijd om, om te luisteren, weet je. Dus, nou, ja, dan luister ik volgende week wel even. Want ik heb zo lang niet meer naar Nelly geluisterd. Dus, ze ze staat nog wel geprogrammeerd. Uh, op de agenda van Halloween Radio. Alleen ze zendt niet meer via Halloween of Ridder Radio uit. Maar ze hebben een eigen kanaal op de eigen website. Oké. Okay. Nelly. Heb je daar wel eens ontmoet? Nee. Nee, ik heb daar twee of drie keer ontmoet. En uh, ja. Ik ga, dat ga ik niet in de uitzending doen, maar moet je straks wil ik je even wat vragen, maar dat doe ik niet nu, want uh, het is een beetje uh, privé, tenminste niet van mij hoor, maar van jou misschien wel, maar ik ga je straks na de podcast even wat vragen. Het gaat over uh, uh, een persoon die jij ook heel goed kent, maar dat komt zo, het is alleen maar een vraagje hoor, het is niks bijzonders verder, maar het is alleen geen, niet zo leuk nieuws. Maar ik weet niet of jij dat ook weet. Misschien gaat het iets dagen bij je, maar... Ken jij ja, ik ben wel benieuwd. Ken jij Shobin? ken ik wel, ja. Ja, weet je, wat ze zo verleden? Nee. Nee, wist ik ook niet. Ik hoorde het uh, via Ridder Radio. Heb, uh, nog een jaar geleden, een half jaar geleden of zo. Ik denk, nou, misschien weet jij het ook wel, maar je weet het dus. Nee. Nou, check en haar ook, hè? Ja. Ja, jezus. God hebben asiel, man. Dat, dat was het dus. Lieve vrouw was dat, ja. Ja. Ja. Ja, ik schrok er al een beetje van. En Linda, die leeft ook niet meer. Die is ook vorig jaar overleden. Nee, dat heb ik wel gehoord, hè. Ja, ja. Ja, want er zijn bij Ridder Radio de laatste jaren best wel veel mensen overleden, hè? Ja. Ja. En onze vriend Dirk, oh, ja. Dirk Jan Torop, uh, nou, die is ik, ook al vier jaar dood geloof ik. Wereldvent of dat ook. Ja. Maar, uh, ik heb hem nog een jaar, een jaar voordat hij stierf, uh, want zijn vader woont hier in Den Haag. Die was al ver over in de negen toch en die woont in zijn uh, verzorgingshuis. Toen heb ik een keer cd's van hem gekocht en hij zei nou joh ik moet toch naar mijn vader als je me komt uh, ophalen vanaf het station. En me naar mijn vader brengt, dan uh, neem ik graag de CD's voor je mee. Ik zei, dat is goed, joh. En uh, toen heb ik een paar extra CD's van hem gehad. Waarvoor ik je ouder ook een gegeven had. Maar het is leuke muziek hoor. Het is een beetje een vreemde combinatie qua instrumenten. Uh, wat betreft de muziek die die, die, die, die speelde. De, uh, dat was dat niet de, uh, de Tour, of nee, hoe heet dat ook weer? Uh, toch op trio of zo, weet ik veel. En uh, er speelden ze met een viool, een gitaar en ik dacht een saxofoon of zo. Hey. Uh, ik geloof dat dat beentje nog wel bestaat. Alleen ja, ik uh, dacht dat ze nog wel bestaan. Maar die cd's, ik weet niet eens of ze te koop zijn. Want ik miste eentje, want ik heb er drie gemaakt. En hij wilde zelfs nog, omdat die uh, eerste cd van hem heel goed liep. Wilde die dan, dan was hij nog van plan om die uh, opnieuw uit te brengen. Om ze weer te laten persen. Op, okay. op CD. Maar hij is helaas niet doorgegaan. Want uh, ja, helaas is hij overleden toen. En, uh, maar die, die, die had hij niet meer over. Die waren allemaal uitverkocht. En die kan ik nergens vinden. Op internet gezocht. Misschien tweedehands of zo. Maar, en ik weet alleen de titel niet van die uh, cd. En dat is... Uh, al die cd's zijn leuk maar die ene die is echt heel uniek maar ik ben blij dat het liedje Midnight uh, Around Midnight dat die wel op die cd staat die ik heb ik heb er twee dan toen kreeg ik er twee gratis bij twee dubbele ik denk nou dat heb ik er jou één gegeven ik heb er nog eentje over zelfs ik weet niet wie ik die moet geven maar maar is best geinige muziek af en toe dan zend ik hem uit want ik mag ik heb toestemming gehad van, uh, van uh, op om het in mijn programma te draaien, dus mondeling toestemming. Ze heb ik ook de naam Aloha mogen gebruiken. Van Willem de Ridder, wist je dat? Dat ik dat heb toestemming gevraagd. Ze had een blad uitgebracht, dat heette Aloha, was een popblad, net zoals de Muziek Express. Zeg maar, ik zei: Mag ik de naam Aloha Radio gebruiken? hij zei Ja, prima, jongen, is goed. En uh, dat, dat was uh, mede door Willem de Ridder opgericht op Gichterblad. Mag ik die naam gebruiken? Ik vond het zo'n leuke naam. En in Amerika is een zender, die heet zo. Die heet Aloha Radio en die draait dan uh, uh, muziek uit Hawaii. Hawaiianse muziek, zeg maar. Net als de Kilawaawa, kitelama, Kitelema, Aloha, Waija, Waija, Lama, Ken je die? Nee. Die, die zijn van net voor de oorlog en na de oorlog zijn ze ook nog een beetje bekend geweest. Van ja, ja, ja, ja, ja, Ameland maar ja, is ja, ja, ja, ja, ja, ja, op het strand van Johnny en Rijk, hè? Die is niet van de kila de kittelaar de, de kawala mawaaia. <laughs> de kila Lama heten hawaiians, heeten ze geloof ik. Maar ik maak daar maar gek uit hoor. Ik maak daar de Kitelaar de, de la weet je. <laughs> ja, dat vind ik wel grappig. Een beetje gek. Maar dat moet toch kunnen. Hè? Toch? Hè? In deze coronatijden moeten we een beetje vreugden in het leven scheppen. Niet waar? Ja, volgens mij gaan er meer mensen dood aan kanker dan aan corona. Nou, je mag geen corona-grappen meer maken. Maar als je de mensen hoort hoe ze elkaar verwensen: Krijgt dit, krijgt dat met elkaar. Dan, dan denk je: ja, jongens, waar hebben we het over? Weet je, het is natuurlijk erg hoor. Ik bedoel, ga gaat niet om. Ik hoop dat het gauw voorbij waait, die corona. En over een paar jaar is het misschien een gewoon een morfokoudhoudsgriep jullie niks voorstelt, want het is met de Spaanse griep ook gebeurd, hè. Dus, uh, ja. Maar goed, we bizar. gaan... We, het is bizar, maar we gaan het niet verder over corona hebben, want de mensen worden doodziek van elke dag het nieuws. Je ziet niks anders dan over corona, corona, corona, corona. Nou ja, als ik zeg kanker, kanker, kanker, dan uh, zit iedereen in de stress en zit helemaal voor. eh uh, Weet je... En uh, Corona klinkt wat minder cru. Uh, het, het, kan, ja. het woord kanker klinkt nou eenmaal cru. Hè? Ja. Vooral als het heel cru zegt. Maar Corona is een vrouwennaam. Dus zelfs een biermerk die Corona heet. Dat zal het wel niet te best doen nou? Ik weet het niet. Ja, uh, kijk die naam uh, is al heel oud. Het is een meisjesnaam. Hè? Dus waarom ze het nou Corona noemen, dat weet ik niet. Maar... Ik vind, noem het dan uh, de, de. weet ik veel wat. Uh, de Oosterse Griep of zo. Of, of de, de Hipse Flips uh, Flap Klapper. Uh, dinges, weet ik veel. Uh, en die ga je toch een vrouwennaam geven? Dat vind ik met, met die orkanen ook. Hè? Dan gaan ze vrouwennamen geven. En stormen geven ze mannennamen. Ze geven stormen ook wel namen. Zo raar. Waarom oh, moet dat een naam hebben? Ja, dan onthouden de mensen het beter. Nou, ga mij niet vragen hoe de laatste storm heet, want ik ben het al lang alweer vergeten. <lacht> dan denk ik, ja, wat, wat mot ik daarmee? Ik weet ook wel dat we vier stormen hebben gehad dit jaar. Achter elkaar, hè, vanaf januari. Ik weet niet eens meer hoe de laatste storm heet, hoor. Piet of Kees of Klaas? Ik weet het niet meer. Ja. Nee, ik, ik heb ook geen idee. Nee. <lacht> Nou, ik ga er een eind aan kappen, want ja, uh, okay. het geluidje is gruwelijk. En ik ga voor volgende week even wat beters regelen. Oké. Okay. En dan uh, zien we het wel weer gewoon hoe nou, het ja. dan wordt. ja, oké. Okay. Nou, hartstikke bedankt okay. uh, voor je deelname aan de podcast. Uh, uh, beste vriend, uh, Jacco. Hey. Hey, nou, uh. Rijnlijks, we gaan afsluiten. En uh, ja, ik zou zeggen... Tot volgende week zondag en dan gaan we weer ja, muziek eh, doorheen draaien. Muziek en spraak. En ja, een keer in de zoveel tijd ook ik een non-stop dingetje. Maar ja, dan moet ik niet te vaak doen. Want dan ben ik toch al mijn muziek heen. En dan hoor jij steeds, oh, dat heb ik vorige week ook al geluisterd of gehoord. Eh, of op eh, een gegeven moment dan draai ik muziek die, die ik misschien zelf niet echt helemaal leuk vind. Ja, ik, ik, ik weet niet... Wat mensen leuk vinden, maar ik weet zeker, die twee uurtjes die jullie hebben kunnen luisteren, dat jullie het fantastisch vinden. Dat weet ik al 100% zeker. Nou, beste mensen, dit was Aloha Radio. En dit was Jacco en DJ Jaap. En ik ga afscheid van jullie nemen, lieve mensen. Nou, dat was de podcast van een zondag uh, 5 april 2020. Hier tijdens de opname, de live-opname. Het is wel live opgenomen, geen knip en plakwerk bij Halo Radio. Het is vijf half negen en om negen uur kunnen jullie luisteren. Dus straks om negen uur, dan zitten jullie er een hele kerstverse podcast te luisteren. Mensen, ik zou zeggen, bedankt voor het luisteren. En graag tot de volgende week. Oh, zondag, ja, en terwijl ik uh, de tijd vol zit te lullen, zit ik naar een muziekje te zoeken die ik niet vinden kan. Nou, dat klopt ook, want jullie horen het al. Ik was de externe schijf vergeten aan te zetten, want een klootzak ben je ook, Ja, ja. Moeten we met jou de oorlog weer Na, nou, welke oorlog? Ja, weet ik wel. We hebben oorlog dan, nou ja, weet ik wel. Ik weet het niet. Ja, heet ik het? Komt allemaal wel goed hoor. Volgende week zondag zijn we weer. Lieve schattenboutjes van me. Dag dames. Dag heren. Dag jongens. Dag meisjes. Dag opa's en oma's. Dag vaders. Dag moeders. Dag buren. Dag buurvrouwen. Dag buurmannen. Dag collega's en collega's en collega-retters. Uh, dag lieve mensen. Iedereen die geluisterd heeft naar... Aloharadio.org. Je kunt ze ons ook vinden op Aloweradio.nl Nou mensen, ik zou zeggen. Tot ziens. dag bye, bye. Shhh. En nu ga gerust naar jullie warme wezjes. En oogjes dicht sneveltjes toe. Laugh, my